Van. Absoluut waar. Niet ruzie maken, samenwerken. Gaat ook niet Absoluut samenwerken. Oké, okay, dank u wel. Dank u wel. Zo meteen doet hij het wel. Nou, ik zou zeggen, Mulder en Mulder, take it away. Druk maar een toets in. Shining bright above you, night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree, dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and say, Me, you miss me. While I'm alone and blue as can be, dream a little dream Still sunbeams find you Sweet dreams that leave all worries behind you But in your dreams Wherever they be Dream a little dreams wherever they be. Dream a little gezien aangeschoven is burgemeester Meijer van Zandvoort. Een zeer goede avond. Goedenavond ook de luisteraars thuis. Uh, wat vindt u ervan, van die drukte? Het doet mij ontzettend goed dat het zo leeft. Maandag was hier ook een lijsttrekkersdebat. En toen was de zaal eigenlijk te klein daarvoor zelfs. En nu zie je opnieuw dat het wat met mensen doet. En ik mag straks het opkomstpercentage bekendmaken. Maar ik hoorde iets in de richting van de 60%. Ik weet nog niet of dat geverifieerd is. En het is natuurlijk zo dat ik dat heel graag wil. Ja, dat, uh, dat heeft wel uh, geroepen ook maandag. Ja. Wij hadden een opkomstpercentage van 51. 4 ja. uh, vier jaar geleden. Amsterdam is ook redelijk gestegen vandaag. Is, zou het een landelijke trend zijn? Ik heb er vier gehoord die gestegen zijn en één die gedaald is. Ik, ik durf het niet te zeggen want ik heb uh, door allerlei hectiek vandaag nauwelijks uh, de landelijke media kunnen volgen. Maar het zou op zich mooi zijn uh, als er een soort bodem is bereikt, want die gemeente, ja dat is onze eerste overheid. Wij staan zo dichtbij. En uh, dat... dat dat schuurt bij mij als je dan relatief laag in die opkomst zit. Een hogere opkomst, betekent dat ook een meer politieke betrokkenheid? Ik denk dat dat betekent dat mensen zich verantwoordelijk voelen voor wie zij hier in de zetels willen hebben. En dat is mooi. En of dat nou politieke betrokkenheid is vind ik wat lastig te duiden, maar ik, ik sprak vandaag, want u weet dat ik vaak de stembureaus bij langs ga. en vooral leuk om dan even met inwoners te spreken. En Eigenlijk viel mij op dat mensen ook zeggen, die zeggen, ja ik vind het mijn burgerplicht, mijn verantwoordelijkheid om daarheen te gaan. En dat is denk ik ook goed. Ja, de mensen die uh, gaan dus meer stemmen, politiek is men dan meer betrokken. Ja. Uh, we kijken even naar de stand, hè de PVV is nu nummertje vijf, Jan uh, Vroeger-Niks, die heeft de helft van de stemmen van, uh, kwart van de stemmen van de VVD, ja. OPZ-VVD-grootste partijen van Zandvoort, uh, is dat verwachtbaar? Ik heb in die uh, ruim tien jaar dat ik hier zit geleerd om daar niet meer voorspelling over te doen. Want uh, het politieke beeld en de politieke werkelijkheid verandert met iedere periode in Zandvoort. En natuurlijk heb je voor jezelf al een soort prognose. Uh, maar die wordt ook door allerlei landelijke factoren beïnvloed. Dus de mensen die ik aan de voorkant heb gesproken hadden allemaal andere voorspellingen. Ik heb één man nu vanavond gesproken. En ik moet zeggen, die zat... Die zit op dit moment met deze uitslag feilloos in die beurt. Heel knap vind ik dat. Ja, de zetels worden uh, zoals bij alle wedstrijden aan eind ja. van de wedstrijd uh, ja. Uh, verdeeld. Ja, want dan hangt het uh, samen met restzetels en zo. Ja. Wordt dat nog uitgerekend vanavond? Gaan we proberen. Dus uh, ja. met een beetje muscle hebben wij voor 12 ook een beetje de zetelverdeling. Ja, dan hebben we een indicatieve zetelverdeling. En die kan soms, uh, dat wordt morgen nog een keer doorgerekend. En dan vrijdag definitief vastgesteld. En soms, bij de vorige verkiezingen zat het op 8 tot 10 stemmenverschil. Dus daar moet je heel secuur naar kijken. Ik heb nog een vraag uh, buiten de verkiezingen om. Ik las morgen in de krant dat er een extra raadsvergadering is aangevraagd. Ja. Is dat legaal? Ja. Ja, dat mag. We hebben een verordening waar dat in staat en die is ook al besloten. Die is maandag. Oké, okay, nou dan dank u voor uw komst. En misschien ja. spreken we elkaar aan het einde nog een keertje. Zeker. Dank u wel jou. gedaan. Dank u wel. Zullen we het sway doen? Dat is even een heel ander geluidje. Zo'n rasping zo ring, zo tick, zo tick, tick, ring. Zoiets. En anders, dan doen we gewoon een bossa aan jou schelen. Dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When you dance, you have a way with me. Stay with me, sway. Other dancers may be on the floor I got eyes there, they see only you Only you have that magic technique When we sway I grow weak, I can hear the sound of violin Long before it begins Make me feel as only you Sway me smooth, sway me Bending in the breeze Stand with me, sway with ease When you dance you have a way with me Stay with me, sway with me Other dancers may be on the floor I got eyes, they see only you Only you have that magic technique When we sway, I grow weak I can hear the sound of violin Long before it begins Make me thrill as only you know how Sway we smooth Sway me now Make me thrill as only you know how Sway we smooth, sway me now. Dat is Wat, zijn jullie... Wat zijn we goed op elkaar ingespreken? Ik pak de microfoon en jullie stoppen er meteen mee. Nou, helemaal goed. En het is ook nog goed, ook, want um, we zijn er bijna, dames en heren. En uh, we hebben nu de tussenstand na elf stembureaus. En we hebben alleen nog één stembureau uit Pluspunt is nog niet binnen. Dus dat kan toch nog wel wat verschil maken. En ten opzichte was er ook een vraag. We hebben op dit moment de aantal stemmen, de tussenstand in percentages. Dus de tussenstand na elf stembureaus. En uh, meneer Henk van Stevenink. Ja, ze zijn afgerond naar boven, dus niet achter de komma kijken, zullen we baas zeggen. Ik volg het bord en dat gaat nu komen. Daar gaan we. OPZ in percentages uitgedrukt. 19%. De VVD. 18,6. D66. Zit op 14,3. CDA. 12,9. GBZ. 5,8. Partij van de Arbeid. 6,7. Sociaal Zandvoort. 3,9. De PVV. 9,8%. GroenLinks. 7,8%. Kwier. 0,4. En Amsterdam zee 0,7. Tussenstand niet na 3. Dus er staat drie naar 11 stembureaus. Dus dit zijn 11 stembureaus. En ja, is... Afgeronde percentages. Mevrouw. Afgeronde percentages. En uh, we zien dat uh, ja OPZ is nu weer nipt. Groter. Ja, het is een nek aan nek race. Het is een nek aan nek race. D66 CDA ontloopt elkaar ook niet zo heel veel. PVV GroenLinks ook niet. En PVV en GroenLinks, maar dat PVV. houdt elkaar ook goed in evenwicht. Ja. En we krijgen nu nog... Het pluspunt. Pluspunt en dan kunnen we de voorlopige totaalstand geven, waaruit de zetelverdeling kan rollen. Ja, ik ben natuurlijk ook heel erg benieuwd. Is meneer Berendsen in de buurt? Meneer Berendsen, joop. Hij is daar. Kom even hier naartoe, want elke keer als ik daar naartoe ga, dan gaan we ontzettend zingen. Hallo. Hallo. Nou, u heeft het bord ook gezien. Wat, ja. uh, vindt, u, wat vindt u ervan? Nou, voor een partij die uh, een jaar geleden op sterven naar dood was, doen we het niet onaardig, vind ik. U zegt weer, we zijn weer herrezen. We zijn er nog niet. We zijn er nog niet helemaal, maar uh, dit is in ieder geval een resultaat wat ik zelf niet verwacht had. Wel gehoopt uiteraard. Maar het, uh, wat had u verwacht? Nou, wat verwacht u? Want het ik, kan had, nog steeds. ik had wel gehoopt op drie zetels. En dat zit er in ieder geval dik in dat we die wel halen. Zelfs met het laatste stembureau wat we dan nog missen, denk ik dat we dat wel halen. Dus dat is in ieder geval wel een goed resultaat. En wat, uh, als we kijken naar uh, de nummer 2, VVD. Ja, Was dat een het... beetje wat u had verwacht? Nou ja, wat zal ik ervan zeggen? <laughs> We hebben denk ik met alle partijen de afgelopen jaar uh, op een positieve manier geprobeerd samen te werken. En uh, daar hoorde de VVD ook bij. Maar, dat is, zeg maar we hebben ook op belangrijke andere punten hebben we het college ondersteund. Dus wat dat betreft denk ik dat we het laatste jaar in ieder geval op een hele positieve manier. Uh, wel kritisch maar wel positief uh, gewoon allerlei goede plannen hebben ondersteund. En de plannen waar we het niet mee eens waren. Dat hebben we ook duidelijk laten merken dat we het er niet mee eens waren. En, uh... en dat heeft de kiezers kennelijk beloond. Ja en dat is inderdaad ook, Want we hoorden net ook in het filmpje dat de kiezers vooral de nieuwe raad oproepen werk nou samen, heb respect voor elkaar en uh, maak geen knok elkaar niet de tent uit hoe gaan we nou we hebben heel duidelijk in ons verkiezingsprogramma hebben wij staan dat we gaan een raadsbreed programma winnen en dat wij zeg maar, graag met alle partijen op een positieve manier willen samenwerken om te kijken van wat we kunnen bereiken nu eindelijk een keer voor het dorp. En ik ben het helemaal met u eens en ook met de kiezers van uh, laten we elkaar niet de tent uitvichten, laten we kijken naar de overeenkomsten in plaats van naar de verschillen. Ja, want u zegt een raadsprogramma, dus uh, ik hoor u geen coalitieprogramma, maar een raadsprogramma zeggen. Wat mij betreft wordt het een raadsprogramma, waar we, zeg maar, steun vinden bij alle partijen. Oké, okay. ik dank u heel vriendelijk. We houden het nog even in de gaten en ja. ik zie u uh, straks nog even terug. Ik, ik blijf hier nog even. Ja, heel goed ja. hè. Ja, heel goed. Dank u wel. Nou, we gaan uh, de laatste fase in en uh, we gaan alle stemmen tellen. We wachten er nog op één en zodra we die hebben, dan zal ik uh, burgemeester Nieke Meijer vragen om... Uh, het eindresultaat, het voorlopige eindresultaat bekend te maken Tot zo, Mulder en Mulder, take it away Het uh, is half twaalf geweest en uh, op één stembureau na zijn wij uh, bijna klaar. Bij mij zit Marco Deen van de PVV. Welkom, dankjewel. Uh, we kijken naar het grote scherm. Ja, uh, daar stond hij ook weer op op 5, 8 procent. Volgens mij op 9,8 procent. 9,8 procent. Ik zie ook al 19%, procent 18 procent voor de OPZ en de VVD. Ja. Uh, ben je tevreden? Ja, enorm. Het is natuurlijk fantastisch wat hier gebeurt. Als je als nieuwe partij in, uh, in Zandvoort uh, met, met zoals het er nu uitziet. Hè, er moet nog één stembureau komen. Uh, ik heb me laten vertellen dat dit kan worden vertaald uh, richting de twee zetels. Uh, ja... Heerlijk. Van niks naar twee. Is ja, ja, dat is wel ja. fantastisch en uh, echt een uh, enorm woord van dank aan, uh, aan de kiezer. Als je uh, Noord- en Zuid-Zandvoort bekijkt, was dat zo de verwachting? Als je Noord en... Nou, je hebt uh, de stemmers van Noord en de stemmers van, uh, van het dorp en van Zuid. Oh, dat heb ik niet zo, zo separaat okay. ervaren. Ik kom ook net pas binnen, dus ik weet niet exact wat daar gebeurt. er is. waren wat standen uit, uit Noord en uit, uh, uit het centrum. En echt grote verschillen zaten er niet tussen. Oké. Okay. Uh, wat door een aantal mensen wel verwacht was overigens, maar... Uh, uh, uh, hoe verder? Nou, uh, dat vind ik overigens juist wel mooi hoor. Dat die stemming wat vlakker dus komt uit verschillende uh, stembureaus of verschillende locaties. Dat, uh, dat doet mij deugd. Uh, en hoe nu verder, uh, uh, dat is een goede vraag. Dat, uh, dat zullen we zien. Afval, Volgens mij is het, uh, binnenkort worden dan uh, de raadsleden geïnstalleerd. En uh, ja, dat is natuurlijk uh, uh, fantastisch. Nou ja, we gaan dan natuurlijk wel naar uh, of een raadsprogramma of een uh, coalitieakkoord. Ik heb. Heel veel mensen horen praten over een, een, een, een raadsakkoord. Bent u daar een beetje mee eens? Ja, dat, prima weet je. Het gaat straks een bepaalde kant op. We hebben het daar uh, in de voorbereiding een beetje over gehad. In uh, twee uh, gesprekken met de lijsttrekkers en de burgemeester. Uh, daar waren de meningen in die zin uh, ja, nog wat verdeeld. Met u, uh, we zullen wel zien uh, waar dat toe leidt. Dat, daar hou ik me nu op dit moment nog niet zo mee bezig. Nee, raadsakkoord ja. of coalitie, dat... Uh, dat zien we wel. U wacht meer ja. op de uitslag en daarna uh, komen we morgen weer bij elkaar om te kijken wat er Nou, uh, wat weet u, heeft. dan is het uh, dan is, uh, officieel is het vrijdag allemaal pas zeker. En dan uh, gaan wij eens kijken wat dat uh, precies voor de PVV in Zandvoort inhoudt. En nog belangrijker wat dat inhoudt voor, uh, voor onze kiezers. En wat vindt u ervan dat uh, maandag nog een extra raadsvergadering gepland is terwijl de verkiezingen al geweest zijn? Ik heb daar niks over gehoord. Kunt u mij daar iets over vertellen? Nou, maandag is er een extra raadsvergadering uh, aangevraagd door GBZ om het uh, besluit uh, vlot te trekken over de Wartentoren. Dus het bevroren besluit ja, ja. Uh, uit nou, de vrieskast te halen. Nou, dat zal te maken hebben met het rapport wat naar buiten is gekomen van de heer Demmers. En uh, ja, nou ik, ik begrijp het wel dat GBC dat, uh, ja, dat moet, zou willen. Moet er gebouwd worden? Daar moet sowieso gebouwd worden op het Watertorenplein. Okay. En snel ook. Dan nou, sluiten we dan de aan, ja. Meneer Deen, ontzettend bedankt voor de komst. Graag gedaan. En uh, we gaan het horen morgen. Zeker. Dank, dank, dank wel. u wel. Ja, natuurlijk. Tuurlijk. Ja. Maar ja. die heeft vorige keer ook gedaan, hè? Dat was echt goed. een lekker niet Yeah, eh? mm -hmm. yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, precies. A one, a two, a one. I buy you diamond ring, my friend, if it makes you feel alright. I get you anything, my friend, if it makes you feel alright. I don't care too much for money. To give, if you give it to say you love me too. I may not have a lot to give, but all I've got I give to you. I don't care too much for money. The money can buy me love, can buy me love. Oh, everybody tells me so, can buy me love. And, rain, and I'll be satisfied Tell me that you want that kind of thing That money just can't buy Dus, uh, dit, wat zeg je? Dus Ja natuurlijk, dit wordt uh, waarschijnlijk een van de laatste interviews, want uh, de spanning stijgt naar het laatste stembureau. En daarna zal de zetelverdeling bekend worden en dan zal je uh, Anja Terpstra horen tot een uur of 12. Om 12 uur gaan wij er echt uit. Aangeschoven bij mij is Martijn Hendricks, VVD, lijsttrekker, welkom. Dank je. Een na grootste partij op het ogenblik. Ja. Het loopt in de tiende. Gaat het, het, nog, vera Gaat het is uh, nog veranderen? Het is aanzien spannend. Het uh, zal er hangen denk ik. Uh, maar tot nu toe een uh, hele mooie avond uh, hebben we hier. We staan uh, op winst. En dat is uh, als je ziet hoe erg het landschap uh, versnippert, is dat uh, extra mooi. Ja, je ziet toch uh, de twee uitschieters, hè? de VVD en de Open ja. was, was dat verwachtbaar? Uh, nou, ik had wel verwacht dat we zouden winnen, uh, dat zie je ook terug nu in de cijfers. Uh, we hebben de afgelopen vier jaar helder ook alternatieven aangegeven waar we het niet mee eens waren. We hebben helder gemaakt hoe wij ervoor willen zorgen dat Zandvoort zelfstandig blijft. En ik zie ook dat de kiezer dat beloont. Zijn er partners die met u meegaan bij een coalitie om de ambtenaren weer terug te krijgen? Nou ja, kijk, uh, laten we eerst maar eens de uitslagen afwachten uh, De kiezer heeft duidelijk gesproken Dat is waar dus niet, uh, En dat telde dat tel, later partijen zich ook gelden De onderhandelingen beginnen hierna pas Die ga ik niet uh, hier via de radio nee, doen Nee, begrijp ik Die snap je ook uh, maar je kunt wel raden dat wij uh, ook op dat punt wel in zullen zetten. Ja, als je uh, de grootste wordt of uh, eind naar de grootste bent. Ik denk bed. ook dat we met enig gezag uh, die onderhandeling op die manier in kunnen starten. Ah, ja. Maar tegelijkertijd zien we een erg versnipperd uh, landschap. En Sandvoort moet gewoon uh, bestuurd worden. Wordt Sandvoort er beter van, van die versnippering? Um, ik vind dat niet een hele relevante vraag. Sandvoort uh, is een democratie, dus is Sandvoort te spreken. Als Sandvoort heel veel verschillende meningen hebben, Duidelijk. krijgen we verschillende stemmen in de raad. Um, ik denk dat bijvoorbeeld ook de binnenkomst van de PVV, met, met stip vrij groot, dat is ook een signaal van de inwoner die, die heeft daar mening over. Ja, als je het nu snel terug zou rekenen, dan kom je PVV twee zetels. Ja, ik, heb nog niet, uh, ik heb dat nog niet berekend nou, Ik kijk even naar uh, ja. die 8, nog wat uh, ja. procent. Uh, daar heb je rekening mee te houden, die gaan dat zeker uh, uh, meedoen. Uh, vrijdag is de officiële vaststelling, heb ik begrepen. Ja, klopt. En dan Vrijder zien we komst. verder. Ja, precies, dan zien we verder. En dan, gaan, uh, dan gaat het ook een spel van onderhandelingen beginnen. En dat, uh, ja, dat, voor dat maakt het wel heel erg uit wie de grootste wordt en uh, met welke zeker dat zou gaan. Nou dan, uh, Ik denk dat er straks nog heel wat gebabbeld moet worden. Dus ik uh, bedankt voor de komst. Ja, ja, en we spreken is, elkaar is... zeker Dank u later. Dankjewel. Fijne avond nog. Everybody tells me so, can't buy love. Huh? No, no, no, no. no. Say don't eat no diamond ring, and I'll be satisfied. geen laars doe gewoon iets, iets rustigs, iets luids gewoon spelen mensen doen. Hartelijk applaus. En ik zou zeggen, ga nog even verder. We zijn er bijna, maar nog niet helemaal. Dankjewel. Mulder en Mulder.